Ik wil graag de Bijbel openen met jullie gaan lezen uit Johannes 15 vers 9 tot en met 17. Jullie kunnen het achter mij op het scherm meelezen. Johannes 15 vers 9 tot en met 17. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Jij blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf.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 Vrienden, goedemorgen. Geef high five, diegene die naast jou zit. Vriend. Ja. Beste vriend, beste vriend. Dat klinkt een beetje makkelijk, maar is niet makkelijk. Ik was een keer in mijn town werken met mijn bierman. Hij komt mij helpen. En dan loopt iemand langs. En geeft een groet aan de bierman. Hé hey, vriend, goedemorgen. En de bierman kijkt aan die man. Hallo. En vriend, zoek ik zelf. <laughs> Bam! Ik zei ja. Dus ik was aan het toernoeren. Ik zei, mag ik lachen of? <laughs> en dan de man loopt door. En dan ik blijf met mijn Bierman. Bierman, alsjeblieft. <laughs> ja, zo makkelijk is niet, hè? <laughs> ik ken hem. Oké. Okay. Want hun gingen samen op school, maar een paar jaar geleden niet bij elkaar zien. En dan, die man was enthousiast om hem terug te zien. Ze zei: Hé hey, vriend, De vriend zoek ik zelf. Als je een vriend zelf zoekt, je accepteert alles. Als Jezus ons, vrienden noemt, de eerste dingen die moet je weten is niet jouw keus, is zijn keus. En als je hij keus heeft gemaakt, je hebt niks mee te maken, je mag trouw zijn, of niet, hij blijft vriend. We hebben gelezen, ik heb jullie zelf uitgekozen. En ik noem jullie niet slaven of dienaar, maar vriend. Want een vriend, je kan alles met een beste vriend, alles vertellen. Toch? Als jouw moeder is jouw beste vriend, je praat met haar alles. Als jouw papa een beste vriend, je vertelt alles. En dat betekent niet dat ik kan niet ruzie of uh, iets uh, verkeerd gaan. Maakt niet uit. Dat hoort bij elkaar. En als je verder op de hoofd, hoofdstuk 20 leest, want toen Jezus vertelde aan de leerling dat jullie heb ik gekozen, ik kom hier voor een missie om jullie. Uh, ja. Uh, naar huis terugbrengen, brengen, maar hun snappen niks van. Maar als je verder leest, op hoofdstuk 20, daar hun begint een beetje de beurt te krijgen van Jezus. En beste vriend, die geeft alles tot zijn leven. Wie kan dat doen? Alleen Jezus en beste vriend. Toen ik was aan voorbereid voor die preek, komt de verhaal van de verloren zoon in mijn hoofd en verloren zoon. Die werkte alles voor zijn vader, help, maar in een gedacht in een beeld van hem. Ik wil dat. Mijn vader geeft mijn bezitting nu, want ik heb nodig. En hij kan niet lang wachten, want ja, hij keek misschien aan de vader. Vader blijft bezig met sporten. Hij heeft geen plan om doden te gaan. Dus wat moet ik nog lang wachten? Stel voor, de vader was een jong. Net als ik. Of Wille. Ja, gaat langer duren hoor. <laughs> dus papa, geef mij bezitting. Ik wil mijn bezitting. Ik ga niet wachten. En in Israël toen, als je vraagt jouw bezitting aan jouw vader, je declareert dood. Ik weet het niet in Nederland, maar bij ons land ook. Als jouw papa vraagt, jouw bezitting, betekent dat, je hem dood. Maakt. Want je mag vragen pas als papa dood is. In Israël was het toen zo. Betekent dat, de vader kijkt naar zijn zoon, hij zegt, mijn zoon, je maakt mij dood. <laughs> maar wat moet ik doen? Ik ben jouw papa, ik accepteer alles. En papa geeft de bezitting aan de zoon. En de zoon ging weg. Maar wat vind ik interessant daar? Een vriend, een beste vriend. Of je doet dom dingen, verkeerde dingen. Hij blijft vast. Houdt van jou en blijft trouw. Zo is ons Jezus. Je mag verkeerde dingen doen. Je mag verkeerd keuze maken. Maar dat verandert niet zijn hart. Hij blijft, beste vriend. Maak niet uit wat jij doet. En de zon ging weg. Alles, de bezitting, gebruiken. Drugs. Vrouwen. Noem maar wat. En toen alles op. heb hebt niks meer. Maar de hart blijven denken. Ik had een mooi leven bij mijn vader. Maar hier heb ik niks. En ik kom tot in de boerderij eten met de varken. Maar hij denkt. En weet je waarom hij denkt aan zijn vader? Want onze vader heeft een zaad in ons gedaan. Gezet. En die blijft onze trekken naar hem toe. Denk, ik, was, ik had een mooi leven na mijn vader. Nu wil ik daar terug. Maar ik heb heel fout gedaan. Ik heb de declaratie gedaan van mijn vader. Ik heb de dood van mijn vader gedeclareerd. Als je nu terug naar mijn vader, wat gaat er gebeuren? zorg soort vragen. Soms komt het in ons hoofd, ik heb iets verkeerd gedaan en mijn God is boos op mij. Wat gaat gebeuren als je terug naar hem toe Hij blijft beste vriend, hij blijft trouwen. Ook als je ontrouw bent, hij blijft trouwen. En de zoon komt terug. Weet je wat is gebeurd? Toen zag de vader de zoon komt. Hij kon niet wachten tot de zon komt. De Bijbel zegt dat de vader ging rennen naar hem toe. En dan knuffel geven. Maar mijn vraag is. Als jij was. Zou je een jongen die komt uit de boerderij. Met varken daar slapen, eten. Hoe ruikte die jong? Lekker? <laughs> Zou je durven kunnen vergeven? En kusje geven? Maar die vader rende toen naar hem toe. En de Bijbel zegt duidelijk, geef hem een kusje overal. Hij was vies. Ruikte Vies. Herkent dat je ook als je via hem uit de boerderij komt? Ja? ja. <laughs> en geef hem een knuffel en kusje? Een beetje. Hij is dan mijn beste vriend hoor. Ik mag alles hoor. Ja. <laughs> de vader geef een knuffel. Geef een kussen. En dat is met onze vader dat is met ons Jezus hij accepteert ons maakt niet uit wat wij kunnen doen en wil je weten als je een beste vriend hebt de karaktertips die kan aan hem terugvinden ik zou vragen die plaatje vorga bij de karaktertype Hm. Denk de tweede of ja, uh. yeah, nadis. Ja, yeah, vorige. Ja. Yeah. De beste friends heeft gekozen en blijft trouw aan je. Dus als je een vriend kiest, hebt je zelf gekozen, je kan alles accepteren. En bieden voor je, doet jouw beste vriend, zeg soms als je in een moeilijke periode, ik ga voor jou bieden, dan is echt jouw beste vriend. Begrijp je, help je en bescherm je. Maar natuurlijk, wij zijn mensen. We konden niet dat doen. Alleen Jezus. Toen sprak toen praten, ik sprak met Simon. Hij zei: Simon, houd je van mij. Peter, houd je van mij. Ik zei: Jezus, jij ja, weet, ik houd van jou. Nog een keer, Pieter, houd je echt van mij? Ja, ja, is de tweede keer, ik houd van jou. Nog een keer. En dan toen Jezus zegt, Pieter, wacht even. Ik geef jou twee dagen, je gaat iets anders zeggen over mij. En jullie kenden verhaal. Maar Jezus zegt: Simon Pieter, ik heb voor jou gebeden. Want Satan heeft jouw hart, jouw zier, gedeclareerd. Maar wees niet bang. We hebben een beste vriend die nu zit naast. Onze Vader die blijven bieden, beschermen. En hij snapt hier goed. Dat wij zijn niet uh, betrouwbaar, maar door Hij wat Hij doet, heeft gedaan bij de kruis. Op de kruis. Dat geeft ons garantie. om geaccepteerd te zijn door ons God. Hij heeft ons gekozen. Hij beschermt ons en Hij biedt voor ons. Dus alsjeblieft, geef die plekje niet aan iemand anders. Laat alleen Jezus jouw beste vriend zijn. Want hij blijft trouw, ook als jij niet trouw zijn. En alleen Jezus kan dat doen, tot eind. Want wij zijn de mensen, we kunnen verkeerde dingen doen, domme dingen doen, dat hoort bij mensen. Maar onze Heer, onze Jezus, hij blijft dezelfde, en hij beschermt ons, en hij biedt voor ons, want hij begrijpt ons. Ik heb een klein filmpje, het is echt te grappig. Ja. En wie herkent dit? Dus jongens, jullie krijgen opdraag straks. Hè? Als je thuis komt, papa, mama vragen. Maak niet te werken vragen. En kijk, wie kent jou goed? Ja. Ik herken dit. hoor. Ik ging met mijn vrouw naar ziekenhuis. Ah, het duurt te lang, het duurt te lang. Toen ze zei, ja, ga maar slapen. En dan, ik ga slapen, ik klaar een telefoon, de baby is gekomen. Als je mij die vraag vraagt, dan zal ik het dus even antwoord geven. Ja, beste vriend, alleen Jezus ken jou. Alleen Jezus blijft trouw. En alleen Jezus kan jou beschermen. Niemand anders kan die plekken overnemen. Ja. Wat nog meer? Wat nog meer? Jij kan trouw blijven aan hem. Maar soms loopt niet. Jij zoekt om alles te begrijpen wat hij doet in jouw leven. Maar dat is niet jouw zaken. Hij heeft een goed plan met jou. Hij weet alles over jou. Als je alleen aan hem controle geeft, dan alles loopt alles goed. Hij blijft trouw ook als ons niet. Trouw blijven. En dat is onze beste vriend. Dat is alleen Jezus. Ons BFF. Dus je mag mij beste vriend noemen. Maar ik kan verkeerd gaan. Maar als je hem beste vriend noemt. Zou nooit verkeerd gaan. Amen.